En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. CDA staatssecretaris De Vries vindt dat het kabinet vandaag geen besluit hoeft te nemen over Afghanistan. Hij wijst erop dat het kabinet van de Kamer voor 1 maart de knoop moet doorhakken. En hij vindt dat het kabinet de tijd moet nemen om de verschillende opties naast elkaar te leggen.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 We're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 Verandert je leven ingrijpend? Daarom investeert het Reuma Fonds volop in wetenschappelijk onderzoek. Steun onze strijd. Kijk op ReumaFonds.nl. ZFM: Irak en zijn leiders Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal Skat-raketten Al 20 jaar. Ja. Touch this oh. sorry about the music. Dit is 20 jaar GFM. Hey, what up, hey? what we want? Want them to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 my friend. to the Take my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 And I wonder why